Stemmingen bij agenda punt drie. Moties ingediend bij het VAO RbZ handelsraad. De heer Servaas heeft nog tijdens het debat zijn motie op stuk nummer 1622 aangehouden. 21.501.021608. Jasper van Dijk, CS, over nemen in de raad tegen voorlopige inwerkingtreding van onderdelen van CETA, wie is voor deze motie? SP, Partij voor de Dieren 50, plus, GroenLinks, Koezel Öztürk, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Bontos van Klaveren, verworpen. 1609. Jasper van Dijk, CS over niet toelaten van producten op de Europese markt die niet voldoen aan Europese normen. SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, 50, Koezel Öztürk, SGP, ChristenUnie, PVV, Pij van A. A. De heer Krol, 50PLUS, was ook voor aangenomen. 1610. Jasper van Dijk, CS, over bepleiten dat investeringsbescherming wordt geschrapt uit TTIP. SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50PLUS, Koezo, ChristenUnie, PVV, Boetes van Klaveren, verworpen. 1611. Bruins, CS, over vooraf duidelijkheid bij gemengde verdragen over welke artikelen... Voorlopig in werking treden. SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, D6650, Koezel-Eusturk, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Montas van Klaveren, verworpen. 1612, Bruins, CS over geen besluiten over CETA zonder een actuele analyse van de effecten op economie en duurzaamheid. SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, D6650, Koezel-Eusturk, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, verworpen. 16.13. Bruins steven over een juridische quickscan naar de mogelijkheden om de lesser duty rule niet toe te passen in bijzondere omstandigheden. SP, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Bondes van Klaveren aangenomen. De heer Teven. Ja, voorzitter, een beetje rumoer in de zaal, maar dat is altijd ja. goed. Uh, ik zou graag een brief willen van het kabinet, ook van deze minister van de Economische Zaken, hoe de motie wordt uitgevoerd en met name hoe de onderzoeksvraag wordt ingericht door het kabinet over de juridische quickscan als het gaat over antidumpingheffing van staal. Ik stel voor het scenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 16.15. Grashof Jan Vos over een parlementair voorbehoud indien de Europese Commissie een voorstel doet voor voorlopige toepassing van CETA. SP, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, 50, Koezel Östurk, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Boetels van Klaveren aangenomen. 1616, 16, Grashof over een effectief handhavingsmechanisme voor afspraken over duurzame ontwikkeling en milieu in TTIP. SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, 50, Koezel Östurk, ChristenUnie verworpen. 1617, Grashof over advies van het Europees Hof. Van justitie over de verenigbaarheid van het investment court system met de EU-verdragen. SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, D6650, Koesel-Usterk, ChristenUnie, verworpen. 1618. Dijkgraaf CS over buiten CETA houden van delen van de landbouwsector die een hoger niveau hebben wat betreft milieueisen en dierenwelzijnseisen. SP, Partij voor de Dieren, 50 plus, sterk. Oesturk, SGP, Agrische Unie, PVV-bonds van Klaveren, verworpen. 1619, Dijkgraaf, CS, over buiten TTIP -e houden van delen van de landbouwsector die een hoger niveau hebben wat betreft milieueisen en dier, dierenwelzijnseisen. SP, Partij voor de Dieren, 50 plus, sterk. Oesturk, SGP, Agrische Unie, PVV-bonds van Klaveren, verworpen. 1620, Agnes Mulder, Geurts over een akkoord. Akkoord waarin de EU-normen en standaarden gewaarborgd zijn. SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50, plus, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Bondes van Klaver, verworpen. 1621. Agnes Mulder over een toets over de voorgestelde bepalingen in TTIP en CETA in overeenstemming zijn met het e EVRM. SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, D6650+, plus, SGP, CDA, ChristenUnie, verworpen. 1623, Servaas, Jan Vos, over een bindend geschillenbeslechtingsmechanisme, inclusief sanctiemogelijkheden. SP, PvdA, GroenLinks, D6650+, plus, Kuzu, Usturk Usturk SGP, verworpen. 1624, Servaas Jan Vos over de invloed en in betrokkenheid van sociale partner bij de nog op te richten Regulatory Cooperation Boards. SP, Pij van de A, GroenLinks, D66, 50PLUS, Usturk. Usturk. ChristenUnie. Ja, Wij moeten het opnieuw. Ja, ik zie de heer Jasper van Dijk. Kijk, ja. SP, Partij van de Arbeid. GroenLinks, D66, 50 Koezel Usturk ChristenUnie. Moeten Wij moeten hoofdelijk gaan staan. Ik kijk even... Ja, dan gaan we stemmen, hoofdelijk stemmen. Meneer Omtzigt. Volgens mij zijn er 147 leden in de zaal bij de aanwezige fracties en dat is een oneven nummer. Dus dan moet die ofwel aangenomen ofwel verworpen zijn, want de drie ellingen zijn er niet. Ja, wij stemmen fractiegewijs, uh, vandaar dat het... Uh... Maar er zijn fracties niet Dan... aanwezig. Ja? Er zijn fracties niet aanwezig. Maar ja. niet als je... als je fractiegewijs stemt. stemt, is dat inderdaad uh, iets waar je niet direct... We gaan uit van vertonen. We gaan hoofdelijk stemmen, tenzij de indieners daar anders over denken. Maar we gaan hoofdelijk stemmen. Meneer Servaas. Voorzitter, ik wou hem toch graag uh, nog heel eventjes aanhouden. Kijk, dank u wel. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van de stemmingen.